Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De bot van Chris Kremers. Dat blijkt uit DNA-onderzoek, heeft de woordvoerster van de familie gezegd. Eerder werd nog gezegd dat de botresten niet van Chris Kremers of Lisanne Froon zijn. Maar toen was het DNA nog niet onderzocht. De botten werden op 2 augustus gevonden. Twee uur van de plek waar eerder al stoffelijke resten zijn ontdekt. In Amsterdam is een agent de afgelopen nacht gewond geraakt... toen een man een voorwerp naar haar gooide. Wat voor voorwerp, wil de politie niet zeggen. De incident gebeurde vannacht rond drieën. Twee agenten gingen een huis binnen waar onenigheid zou zijn. En toen om identificatie werd gevraagd... werd een van de aanwezige mannen agressief... en werd een voorwerp naar de agenten gegooid. Ze moest worden behandeld in het ziekenhuis. Vijf mensen zijn aangehouden. De afgelopen maanden zijn ineens veel minder mensen geslaagd... voor hun theorie-examen voor hun rijbewijs. CBR weet niet zeker wat de oorzaak is... maar het kan te maken hebben met de andere manier van vragen stellen. Zo zijn de plaatjes bij de examens sinds eind vorig jaar anders... en ook worden vragen in een andere volgorde gesteld. Maar inhoudelijk zijn de examens hetzelfde, zegt het CBR. Het aantal ijssalons is sinds 2006 verdubbeld... en toch wordt er niet opvallend meer ijs gegeten dan eerder. Dat betekent dat de ambachtelijke ijsbereiders... een deel van de markt wegsnoepen bij de industrie... Er zijn inmiddels zo'n 600 ijssalons in Nederland. Ze hebben een goed seizoen achter de rug, ondanks het matige zomerweer van deze maand. De Franse Christelle Daunay heeft bij het EK Atletiek in Zürich de marathon gewonnen. Ze finishte in 2 uur 25 en 14 seconden, snelste tijd ooit op een EK. Andrea Deelstra was de beste Nederlandse, zij werd dertiende. En ze verbeterde haar persoonlijke record met 2 minuten. Had in totaal 2 uur 32 minuten en 29 seconden nodig. Het weer. bijen trekken weg naar het oosten en zo nu en dan breekt de zon door. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Morgen bewolkt en opnieuw regen. Het wordt dan hooguit 19 graden. Dit is de John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 3 en bij Bunschoten 3 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 bij Muiderslot 2 kilometer. De werkzaamheden op de A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Gorkum 2 kilometer... De A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland, 3 kilometer door werkzaamheden. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom is in beide richtingen bij de Haringvliet helemaal dicht. Het heeft te maken met een technische storing. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 er was er ook een die met bij en die leek precies op een jeugd kik mij. Weet je nog wel al oh, wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet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 Onderweg zometeen Cornelis Vreeswijk, Ramse maar nu eerst Wim Zonneveld. Hij werd geboren in Utrecht als zoon van Gerrit Zonneveld... en Gertruiden van den Berg. En in 1922 verloor hij op een zeer jonge leeftijd zijn moeder. En na schooltijd waarin hij steeds een kibisch uiting... had hij een aantal weinig succesvolle baantjes. En in 1932 ging hij zingen bij de amateurzanggroep... The Keep Smiling Singers. Waarna hij in 1934 met Fons Gozer een duo vormde... en optrad bij je jubilerende verenigingen en instellingen. En later dat jaar ontmoette hij de... recensent Hubiansen, met wie hij na een reis door Frankrijk... in 1936 in Amsterdam ging wonen. Eerst op de Westermarkt en later op de Pr Prinsengracht. En in datzelfde jaar werd hij uh, secretaris-administrator... bij uh, Louis Davids, waar hij tevens kleine rolletjes mocht spelen... en chansons mocht zingen. Nou, de rest is geschiedenis. Hij heeft er een heleboel leuke plaatjes gemaakt. En de volgende die ik voor u ga draaien...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 Kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Gelopen blijf ik nog jou zingen. Jou zwarte schaal, jouw trouwe fan. Ik blijf al lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.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 zo vaak willen zeggen of je met Laatme. CFM Zandvoort, de volgende artiest is... Gerardus Antonius Cox. En u kent hem natuurlijk als uh, Gerard Cox. Geboren in Rotterdam op 6 maart 1940. Nederlands zanger, cabaretier. Scenario schrijver, acteur en regisseur. En hij heeft een heleboel liedjes op zijn naam staan. En zijn allereerste hit... had hij in uh, 1969... was als tip... kwam niet binnen in de Nederlandse top 40. En verder als tip kwam hij niet. En in 1979... Uh, heb ik een opname gevonden uit 1979. U hoort nu Gerard Kochs met een broekje in de branding. Het gebeurt niet dik het hoogtes, maar zo'n paar keer per seizoen. Misschien ook meer het ligt eraan wat of de zee wil doen. Het moet een dag met zon zijn, maar ook met een flinke wind. Zodat je aan het strand veel bruin gebrande water vindt. Een zee met hoge golven en het weer dus lekker heet. Dan hoor je een enkele keer... In het water staat een hulpeloze vrouw. Een broekje in de branding, wie vindt het op zijn weg? Zo'n broekkaart schiet je nooit meer uit je mal. Zo'n broek is een buitenkant voor elke man. Het is duidelijk dat de wonder straks in eisen staat. vies, Louise. Louise was een leuke meid van nauwelijks 18 jaar. Ze was een petit peu maar dat was geen bezwaar. Maar zij beet op haar nageltjes, dat vond er nog een trap. En telkens als ze weer begon, riep mama, bleef toch af. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat vies, Louise. Met dat bijten je vingers versleten, wacht Papies, Louise. Hou met dat bijten op, anders heb je een strop. Je kleine vingertjes zijn toch heel is die lieve Pop. Louise zit niet op je nagels te bijten, wacht Papies, Louise. En heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd. Maar zij heeft trots die mosterdvuren toch niet afgeleerd. Ze ligt nu de mosterd af nog geen toch niet zo fijn. Alsof er kleine vingertjes van bliesroketjes zijn. Louise, ze zit op je nagels te bijten. Wacht, wat bies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verkleiden. Wacht, wat bies, Louise. Oh, met dat weten al oh, anders het je een stof. Je kleine vingertjes. zijn toch geen Lollies lieve Bob Bloeie ze, zit niet op je naald, de bijten, wacht ho, ho, ho, met ho, leuke ho, er nageltjes zijn nageldroend, dus je merkt hem niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol pret. Mijn jongen houdt mijn handen vast en steeds mijn mond bezet. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wacht, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wacht, wat vies, Louise. Hou met dat bijten nog anders heb je. Wie ze zit diep op je naald te weten. Wacht, wat vies, Louise. Ik heb soms van die akelige dagen. Dat la la. alles me te groot wordt en te veel.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 Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen? Veilig achterop, wij waren op de fiets. Waar weet de wet en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Waar weet de wet, waar weet waarheen? Ik weet nog hoe het ook. ik weet. Met mijn armen om hem heen, mijn bank tegen zijn jas. Vader weet de best en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen. Een zeurdere gevoel van troevigheid. En dat verlangen, dat kan dagen blijven hangen.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 en ik weet nog van niets, veilig achterop, we vader op de feest. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Wauw! Wauw!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 Morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen. Maar wat is nu de keer? Wij, wij. Zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Ik wil de hele morgen, ik wil de hele middag, middag bij je zee. Dan waren alle dagen.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 Je ziet, oh liefste, een kerelvriend, maar het gaat veel te vlug voorbij. <middels> wil de hele morgen, ik wil de hele middag, wil ik s'avonds bij je zijn. waren de fouraio's met ik zie je elke morgen, ik zie je elke middag, ik zie je elke avond. En daarvoor hoort u van Vliet met veilig achterop bij vader op de fiets. En ook hoort u nog Lubandi met Louise zit niet op je nagels te bijten. hem Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdag tussen 11 en 12 in de ochtend neem ik u mee op reis naar de jaren 30. 40, 50, 60 en de jaren 70. En zo ook de volgende dame. Sophia Frederica Wilhelmina Stijn. Geboren in Den Haag op 9 september 1892. En overleden in Gouda op 2 juni 1973. Was een Nederlandse cabaretier en actrice. Ze stond voor het eerst op het toneel in Nederlands-Indië. Waar ze in 1913 naartoe verhuisde. Zes jaar later keerde ze terug naar Nederland... Waar ze bewonnen was aan de toneelgezelschappen... van Cor van Lucht, Melzer, Cor Ruijs en Kees Lazeur. En in 1942 stapt ze van het klassieke toneel over naar het cabaret. En ik heb een nummer voor u uitgekozen. Sophia Stijn, het als moeder jarig is. Weet jij misschien nog wanneer moeder jarig was? Nee, dat moet ik wel even in mijn boekje opzoeken. Wanneer was dat ook weer?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 En doe je vilin doen, en je bevaren heel goed bevaren. Dan laat ik jou verzekeren voor anderhalf miljoen. En telkens zou ik eventjes het deksel open doen. En dan strik ik je zo zachtjes langs je haren. Dan lig je in de watten. En niemand kan erbij. Geen dief die je kan stellen. Je bent helemaal van mij. Ik zou het liefst in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken, heel voorzichtig, even kijken. Dan telkens even kijken, mm.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 and do she will and you and you're Bavarin hell good Bavarin done lotic ya'll forsakerin for under half mil you and help in salic avenges head decks all open do it. and strike you so such as like you harin done lick in the button en niemand kan erbij. Geen dief die je kan stelen. Je bent helemaal van mij. Ik zou het allerliefste oh, in een doosje willen doen. En dan telkens even kijken. Heel voorzichtig even kijken. Dan telkens even kijken. And in Stop En daarvoor Donald Jones met... Ik, zie je het liefst in een do ik zou je het liefst in een doos willen doen, moet ik zeggen. En daarvoor hoorden we... Vader en dochter, oftewel Willy en Wilke Alberti... met het afgezaagde zinnetje. CFM Zandvoort, de volgende artiest, is geboren als Willem Cornelis Kan. Roepnaam Wim. Geboren in Scheveningen op 15 januari 1911. En overleden in Nijmegen op 8 september 1983 was een Nederlandse cabaretier... en werd met Toon Hermas en Wim Sonneveld gerekend... tot de grote drie van het Nederlandse cabaret... uit de jaren 50 tot en met 70. En dan kwam werd geboren in Scheveningen... als derde kind van de ambtenaar Jan Kan... die later minister van uh, Binnenlandse Zaken en Landbouw zou worden. En uh, Helena Cornelia Schoowijk... dat was zijn moeder. En zijn broer Jan was lid van de Raad van State. En op zijn zevende speelde kan thuis met het, het marionettentheater. ook imiteerde hij met zijn zussen... Uh, Truus de Buren. Kan zat op meerdere middelbare scholen... omdat hij verschillende keren van school werd gestuurd. Hij ging naar de toneelschool in Amsterdam... die hij eveneens niet afmaakte. En Kan speelde in 1930 buitenschooltijd in een toneelstuk mee... en leerde daardoor de tien jaar oudere refusster Corrie kennen. En ze draadden op 28 juli 1933 in het huwelijk. En op 1 oktober 1931 debuteerde hij officieel... bij het Nederlands-Indische toneel van Corruis. En de première vond plaats... In de Prinsesse Schouwburg in Den Haag, in het stuk Mijn Zoon Etienne. En de rest is het uw geschiedenis. Wim Kan, u hoort er met een echte Hollander. Als een Hollander een avond gaat genieten... naar de Schouwburg en zijn splinternieuwe goed. Zoekt hij zelfs zijn eigen plaats en zegt stralend tot zijn maat... Ik hou een kwartje in mijn zak, dat doet me goed. Al kost zo'n avond een flinke duit. Kijk een Hollander, een echte Hollander. Maakt toch een kletje van zijn kosten, anders is hij niet echt uit. In de achterhoek, wanneer een man gaat trouwen... Inviteert hij alle buren op het feest... En bij Brabants Fruitsplezier horen veertig vaten bier, anders is het er niet echt plezant geweest. Dat is allure, van wieg tot graf. Maar een Hollander, een echte Hollander, maakt eerst een klatje van zijn kosten en dan ziet hij er vanaf. Iedereen kent het verhaal van Sint Maarten, die een bedelaar de helft had van zijn jas... Met dit stapel gek gebaar toonde hij wel zonneklaar dat hij niet van Hollandse familie was. Wij zijn nou eenmaal een ander ras. Want een Hollander, een echte Hollander, maakt eerst een klatje wat gaat kosten en dan houdt hij zijn hele jas. Geen Chinees bekreunt zich om gezinsbeperking. Een stand er ook niet zo bestil. stil. Alles breidt zich zomaar uit, legt maar eitjes en schiet kuit. En ik zwijg nog van kai en kikkerdril. De sterke sekse is niet van steen. Maar een Hollander, een echte Hollander. Maakt eerst een klatje wat gaat kosten en dan eet hij er nog eens. Ik heb een arme Turkse vrouw cadeau zien geven. Na een mooie voetbal met de voor. Het was wel niet zijn laatste vijf, want hij had er thuis nog vijf... maar als breed gewaar kon het er toch mee door. Nou, voor ik Corrie gaf, maar eentje van die elf. Want als Hollander, als echte Hollander... reken ik uit wat of ze inbrengt en dan zeg ik ik houden zelfs. Als de school... 75 jaar oud is, zeggen BMW dat wordt een heel gedoe. Feestje bouwen voor het heel van het personeel, wiener zengerknamen en de Beatles toe. Plus nog een musical met 80 man. En Maar als Hollanders, als echte Hollanders, rekent men uit wat het gaat kosten, en dan komt alleen Wim kan. Honderdste verjaardag Kreeg opa een beschuit bij zijn ontbijt En deden alle zusters even aardig Per slot is honderd jaar een hele tijd Hij mocht de hele dag bezoek ontvangen Er werden stoelen rond zijn bed gezet En roodpapieren slingers opgevangen. Het gaf meteen zo'n feestelijk cachet Om half elf kwam de directeur persoonlijk Gewapend met een potplant en een speech Te lang en slaapverwekkend als gewoon Maar opa hoorde toch al jaren niets Met zware stem en machtige gebaar Besprak de directeur de tijd die vloog Misschien gold voor opa's honderd jaren Maar vast niet voor des directeurs betoog Daarna kwam er een stroom van uit Uit ziddenuren zelfs een uitgoeren, Vol jaren opgespaarde hartelijkheden En ieder bracht cadeautjes voor hem mee Voornamelijk tabak en confituren ook een paar pantoffels en een vest En drie kisten sigaren, hele duur Want zijn gezichtsvermogen was nog best Desmiddags na het verplichte uurtje rusten Werd hij opnieuw bewonderd en verwend Door bloed en aanverwanten die hem kusten Nog voordat hij ze eigenlijk had herkend op in bed met blosjes op de konen omringd door al wat hem gegeven was bleek hij tussen zijn oud geworden zonen een fenix rijzend uit sigarenas maar s'avonds is de hoofdzuster gekomen nadat de gasten waren weggegaan en heeft al die cadeautjes meegenomen want gebruiken niet was toegestaan Daar bakken chocola het vest met mouwen Daar wol nog wel eens irriteren bouw Alleen het paar pantoffels mocht hij houden Toch jammer dat die nooit meer lopen zou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 ZFM Zandvoort, dit was Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en als u nou denkt van... ik wil het programma nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. En uiteraard volgende week dinsdag ben ik weer vanaf 11 uur... in de vroege ochtend hier bij ZFM Zandvoort. Ja, vroege ochtend, hè? koffietijd, 11 uur. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Charles Tuinenburg en de Melody Strings met Ik blijf van Laura houden... Maar nu is Ronnie Tober, het reëert uit 1965. Verboden vruchten hoort u. En ik zeg misschien tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens! Een stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak, een hardhaast. Dat leek er lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen: kersen. sinaasappel, cola, cola. pepermunt.